Anneke van Zessen met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat vanaf deze week weer stijgen. Verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum patiëntenspreiding. Ook vandaag was er een kleine stijging te zien. Er liggen nu 213 mensen met corona in het ziekenhuis. Zeven meer dan gisteren. Het aantal nieuwe besmettingen is hard aan het stijgen. Afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld ruim 6600 positieve tests geregistreerd. Zes keer zoveel als in de week daarvoor. In een ziekenhuis in het zuiden van Irak zijn tientallen doden gevallen bij een brand. Die brak uit in een ziekenhuis voor coronapatiënten. Persbureau Reuters zegt dat het aantal doden waarschijnlijk nog verder zal oplopen. Veel patiënten worden nog vermist. Het vuur zou al onder controle zijn. In het ziekenhuis wordt gezocht naar overlevenden. In de strijd tegen de oprukkende delta variant heeft de Franse president Macron nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Met ingang van augustus moeten mensen die naar een restaurant willen of de trein willen nemen een gezondheidspas hebben. Daarmee moeten ze aantonen dat ze gevaccineerd zijn of negatief zijn getest of dat ze corona hebben gehad. Voor werknemers in de zorg komt er een vaccinatieplicht. Bij een groot drugsonderzoek heeft de politie vier mensen aangehouden. Ze komen uit Den Haag, Mexico, Colomb Colombia en Ecuador. Bij huiszoekingen in Amsterdam, Den Haag en Rijswijk wassen naar een boskoop... nam de politie onder meer auto's en tienduizenden euro's in beslag. De verdachten zouden betrokken zijn bij de productie van crystal meth. Zo zou er een verband zijn met een groot laboratorium in Moerdijk... dat aan boord zat van een binnenvaartschip. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. Tegen de ochtend volgt in Limburg wat regen. Morgen vooral in het zuiden en oosten van het land regen. Elders ook kans op zon. Het is tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. phone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 Is jouw keuze ZFM. This is right. a minute, it's wrong. 9 is zon zee Zandvoort en overhits C M M Anga no socha picante Oh yeah!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 Zomer van ZFM. ZFM zal volgen. 106.9 FM. ZFM.